waarbij hij een zware armbreuk opliep. Het had het debuut moeten worden op de spelen voor Van der Velden. Het weer in het noordoosten is het lokaal nog glad, verder bewolkt, plaatselijk mistig en kans op een bui, maar vanuit het westen op steeds meer plaatsen zon. Het wordt een graad of zes vandaag. Dit was het NOS journaal. Magistraal Neo in de fundaties wollen met een groot overzicht van zijn schilderijen.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 staan op kansfonds.nl Kansfonds. Geven om een ander. Al drie jaar de beste koop uit Zweden. Meer weten? Kijk op vikingbedden.nl Meer kansen staan ook in het gratis kansboekje. Dat download je op kansfonds.nl Droomt u ook al van een vikingbed? Ga naar vikingbedden.nl voor uw dichtstbijzijnde dealer. Morgenavond gaat Ruben op ziekenbezoek. Het is hier ongelooflijk druk.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 en Mieke van Het is vier benieuwd over 9 geweest. Welkom terug bij Nieuws Wat gaan we doen over een kwartier? De verwoestende werking van stuwdammen op het milieu en de natuur. Gaan we het over hebben. Op het half uur, Mieke zei, het eh, zou er nu aankomen. Nee, die uitzendingen zitten op de halve uur. Gio Lippens vanuit Zuid-Korea. Maar wij gaan daarna door met een korte cursus biathlon. Voor mensen die wel eens wat anders willen zien dan schaatsen... de komende winterspelen. En kwart voor tien, de journalisten van het jaar. Erik Smit en Kim van dan gaat het over hun prijsvindende verhaal over VVD-voorzitter... tenminste, dat was hij, Henry Keizer. Maar nu eerst de opmars van fake-filmpjes. De afgelopen tijd doken onder andere Michelle Obama... en actrices als Emma Watson en Scarlett Johansson op in, jawel, pornofilms. Maar u weet, als het te mooi is om waar te zijn... dan is het meestal ook niet waar. Zo ook in deze gevallen. Het betrof het nieuwe fenomeen deepfake. Dat is geavanceerde software waarmee in een handomdraai gezichten, lichamen en stemmen van mensen... kunnen worden vermengd. En het resultaat is vaak nauwelijks van echt te onderscheiden. De techniek bestond al, maar stond nog in de kinderschoenen. Nu die in de porno wordt toegepast... komt de ontwikkeling in een stroomversnelling. Bij ons in de studio is techfilosoof Hans Schnitzler... bekend van zijn boekje Kleine Filosofie van de Digitale Onthouding. Tenminste, misschien hebt u dat gelezen. En hij denkt met ons mee over wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Hartelijk welkom. Dank je ja, Waarom is het de verwachting dat die ontwikkeling van deze technologie... zoveel sneller gaat, nu die omarmd wordt door de porno-industrie? Ja, seks zelfs, zeggen ze dan. En eh, als je teruggaat en je kijkt bijvoorbeeld naar de ontwikkeling... van eh, videosystemen als VRS en Betamax... Die, ja, die werden ook pas groot toen de seksindustrie of de porno-industrie... Eh, dat soort technologieën gingen om, ging omarmen. Tot zekere hoogte geldt het ook voor het net... En ik denk dat in dit verband het wel interessant is... om te realiseren dat Sigmund Freud een soort schema heeft gehanteerd... wat nog steeds heel erg relevant is. Namelijk dat wij, als beschavingen... dat er twee krachten zijn die tegen elkaar inwerken. Aan de ene kant het realiteitsprincipe. Dat is een mooi woord in dit verband. Hè, dus besef mm -hmm. dat er bepaalde omstandigheden zijn... die je beperken in de, de dingen die je kunt doen. Maar aan de andere kant had hij het natuurlijk over het lustprincipe. Dus bepaalde oerdriften die daar weer tegenin werken... Die Streven naar optimalisering van genot. Nou ja, geweld hoort daarbij. Porno hoort daar ook bij. En wat je ziet, is dat ja, die twee krachten altijd te tegen elkaar inwerken. En dat dat laagje, dat kleine vernislaagje van cultuur, dat heel dun is. En dit lustprincipe zo met ons aan de haal kan maar gaan. Maar wat doet porno in dit geval? Nou ja, precies dit. Appelleren aan dat lustprincipe. Aan het optimaliseren van genot. En er dus voor zorgt dat dit soort filmpjes echt viraal gaan op een, op een hele snelle manier. Juist omdat we die verleiding... of er zijn in ieder geval heel veel mensen... die die verleiding niet kunnen weerstaan... om naar dit soort filmpjes te Kijk, kijken. Dus daaronder uh, wordt uh, uh, de nieuwe techniek ontwikkeld... omdat het voor porno geschikt is. Ja, dat is deels het verhaal. Hè. Je ziet natuurlijk nieuwe technologische ontwikkelingen. Het is vaak... Het zijn vaak militaire ontwikkelingen uit die industrie. Of het is inderdaad, het heeft iets gerelateerd met de porno-industrie. Omdat ja, dat blijkbaar appelleert aan bepaalde verlangens, bepaalde driften. En mensen die we vinden moeilijk het kunnen wel, onderdrukken. Wel interessant om Emma Watson of Michelle Obama of Scarlett Johansson dan in een pornofilm op te zien. Tekenen. Ja, klaarblijkelijk appelleert dat dan een soort. Ja. Uh, Voor ja, jurisme ook. Of Koorisme, ja, zeker. zeker. Dat ja. zijn fantasieën die geprikkeld worden. Het He, is spectaculair natuurlijk, vinden heb, we ook fijn. Hebt u het gezien? die filmpjes met Ik een heb van een paar deze van die filmpjes gezien. En ja, was ja. het inderdaad heel goed gedaan, dat je denkt, nou het ja, lijkt net alsof ze het echt zijn. Ja. Dat is natuurlijk wel heel uh, verontrustend, toch ook wel. Want tot nu toe waren bewegende beelden eigenlijk boven elke twijfel verheven. Want en daar en, gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Ja. Dat is waar het probleem gaat ontstaan. Ja. Want ik bedoel, in die porno-industrie... ja, het zal allemaal wel, ja. uh, uh, waar of niet waar... Ja. dat is misschien uh, voor de mensen die het betreft... een hele belangrijke vraag, maar voor andere mensen niet. Maar als nu... Uh, nou ja, je ziet maar een situatie, als je dus kan. Als ja. je een wethouder kan laten zeggen dat hij het hele de heide in de fik gaat steken. Ja. En dat heeft hij niet gezegd. Ja. Dan komt de glazen. Ja. Ja, laat, laat Trump zeggen, verspreid een filmpje waarin hij. Nou ja, misschien iemand invluistert... van. Ik ga morgen Noord-Korea aanvallen. Ja. Want het moet nu afgelopen zijn. En zo'n bericht, zo'n filmpje verspreidt zich. Nou, de gevolgen kunnen toch wel. En bij... dat kan je makkelijk maken. Dat is vrij eenvoudig te maken. Die technologieën worden steeds subtieler, steeds geavanceerder. Het gaat over kunstmatige intelligentie. En ja, dat, die ontwikkelingen gaan heel erg snel. Dat ook gewoon individuen uh, dit soort filmpjes... steeds geloofwaardiger kunnen maken. Dus het fenomeen nepnieuws krijgt een heel nieuwe dimensie? Ja, je, ik denk dat dit het verontrustende er ook aan is. Dat dit, uh, dat dit fenomeen nog, nog in een soort versnelling zal komen. En dat de afstand tussen feit en fictie nog groter gaat worden. Maar bovenal... Uh, dat het natuurlijk ook zorgt voor een enorm wantrouwen. Want als we ook gewoon bewegende beelden niet meer kunnen gaan vertrouwen... ja, wat dan nog wel? Dus uh, uh, ja, enerzijds zal het nepnieuws zorgen voor een enorme verspreiding... in de zin van we leven in een beeldcultuur... dus we willen graag naar beelden kijken. En anderzijds zal het een enorme institutionalisering... van dat wantrouwen teweeg brengen op termijn. Nou ja, foto's, er was natuurlijk al van bekend ja. dat ze gemanipuleerd werden. Daar zijn beroemde voorbeelden van in de geschiedenis. Ja. Maar zoals je net al zei bewegend materiaal, dat, werd altijd, dat was altijd boven iedere ja. twijfel verheven. Ja. Nou ja, Plato was al tegen het geschrift. He? Ja. Want, zei hij, dan heb je niet meer eh, onder controle... hoe de ontvanger de boodschap interpreteert... en woorden kunnen in eigen leven gaan leiden. Ja. Ja. Ja? ja, dat is mooi dat je dat aanhaalt. Want er wordt natuurlijk altijd, wanneer je wat kritisch verhoudt... tot nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologie... of daar wat sceptisch over bent, er wordt altijd gezegd... ja, maar ach, ja, Plato had ook al kritiek op het schrift, he, dat is ook een technologie... Uh -huh. Maar inderdaad, hij had natuurlijk wel een punt dat hij zei: van ja, het geschreven woord, eh, dat kan met je aan de haal gaan. Je kunt, eh, jouw woorden kunnen op een andere manier geïnterpreteerd worden en je hebt er geen controle meer op. En nou ja, dat is als het geschreven wordt, dat weten we, dat klopt inderdaad. En nu zie je natuurlijk met ook bewegende beelden dat die straks met jou aan de haal gaan en dat je op geen enkele manier meer eh, daar enige controle over kunt uitoefenen. Dus in die zin zijn technologie kritiek. Houdt nog steeds wel stand tot een bepaalde manier. Of een bepaalde manier. Dus het is wel verstandig om toch naar dit soort denkers te blijven kijken. En te kijken, hadden ze niet toch ook een punt hier. Even nog, voordat we verder gaan. Uh, het manipuleren van foto's was eigenlijk altijd ook wel ergens aan te tonen. Je kon uh, met uh, nou ja, allerlei staartjes bewijzen dat die materialen bij elkaar niet klopten. Ja. Is dat bij dat digitale ook zo, of is dat Die films. Echt totaal niet, uh, niet te checken? Nou, het is wel te checken, maar je hebt daar wel wat meer tijd voor nodig. Het is niet zo okay, eenvoudig. Dus maar het is wel te checken? Het is uiteindelijk wel te checken. Er zijn allerlei manieren, ik ben natuurlijk geen techneut, ik ben filosoof... maar ik weet dat er wel manieren zijn om dat te achterhalen. Maar het kost wat meer tijd, dus dat is ook weer het gevaar hier. Dat ja, deze berichten kunnen zich zo snel verspreiden... op het moment dat je eindelijk achterhaald hebt dat het nep is... Ja, dan is de schade natuurlijk al toegebracht. Precies, want dan begint de volgende fase... Wat moet je dan doen? Want uh, de techniek is één ding. Ja. Maar de gevolgen van die techniek is een heel ander ding. Ja, nou ja, dit is natuurlijk heel erg problematisch. Want ik denk dat het van belang is om te zien wat, wat de logica hierachter is. We hebben het idee van waarheid. Dat was iets wat nou ja, deels natuurlijk door het geloof werd verkondigd. We hebben deels natuurlijk de wetenschap. De grote verhalen, de grote ideologieën, die hadden een groot verhaal. Maar je ziet nu dat waarheid steeds meer een product wordt, het wordt geproduceerd geproduceerd door bedrijven, vooral in Silicon Valley... die daar vooral baat, hebben, ba baat bij hebben dat wij zoveel mogelijk klikken, swipen en sharen. En dat genereert die data, die gegevens. Dat is de olie waarop de internetindustrie uiteindelijk drijft. Dus zij hebben er baat bij dat wij zoveel mogelijk dingen met elkaar delen. En ja, deze economische logica zorgt er natuurlijk ook voor... dat, dat juist die filmpjes of die andere eh, uitingen die heel spectaculair zijn, die sexy zijn... heel snel verspreid zullen worden. Dus waar we heel erg naar moeten kijken is... dat het niet zozeer het probleem is van technologie zelf... maar dat het gaat om het verdienmodel van heel veel bedrijven in Silicon Valley. Die zorgen voor die pervertering van, eh, van de werkelijkheid. Maar de wereld wordt wel heel onheimisch als je in al dit soort dingen uiteindelijk niet meer kan geloven. Wie moeten we dan nog wel geloven? Ja, het... Dat is die oude dominee bij de dorpspont. Ja. Nee, het is echt problematisch. Want het, het morrelt ook aan de fundamenten van, van samenleving en democratie. Voorkomen. Want het gaat natuurlijk dat we een soort gemeenschappelijk kader blijven houden... waar we aan kunnen vasthouden. Nou, dat waar je het aan kan toetsen in ieder geval. Waar je het aan kan toetsen. Maar ook dat je bepaalde eikpunten hebt waar je zegt... Nou, oké, okay, hier zijn we het over eens. Dit is in ieder geval waar. Je kunt een iets ander perspectief hebben. Maar daar kunnen we het in ieder geval gezamenlijk op richten en het over hebben. Maar als dat wegvalt, ja, dan, dan valt zeg maar, euh, het, het, het, het, ja, lijm weg onder, onder samenlevingen, onder beschavingen. Dus ja, het is, het is verontrustend en eh, het noopt echt tot actie. Nou ja, hoe zou het er over tien jaar uit kunnen zien? Schets eens een beeld. Nou ja, ik ben natuurlijk geen profeet. Nee. Maar eh, in algemene zin durf ik wel te zeggen... dat we steeds meer gaan samensmelten met onze technologieën. Dus die technologieën die komen ook echt in ons lichaam. We gaan chipjes in ons lichaam doen. We gaan misschien met een Google Lens rondlopen. Dus we zullen het steeds moeilijker vinden om ons daaraan te onttrekken... omdat we gewoon steeds meer in een soort nieuwe soort ruimte komen te leven... die eigenlijk niet heel veel connectie meer heeft met de fysieke ruimte... zoals we die nu nog kennen. En ja, het zou best kunnen. Het kan twee kanten uitgaan. Of we moeten de grote de Googles en de Facebooks die moeten we echt aan banden leggen. Daar moeten we dingen gaan reguleren of we laten ons steeds meer meevoeren en versmelten in die, in die technotoop. Maar er komen nu ook steeds meer geluiden uit ja. het hart van Silicon Valley... Ja. van werknemers van Google, Facebook enzovoort... Ja. die zich realiseren wat uiteindelijk de consequenties hiervan kunnen zijn. Ja. En uh, ja, de verhalen die daar vandaan hoort zijn gewoon echt heel griezelig. Ja. Nou ja, dat is dus inderdaad, dat klopt. Sean Parker bijvoorbeeld, dat is een van de oprichters van Facebook. Je hebt Tristan Harris, hij was productfilosoof bij Google... die allemaal nu waarschuwen over nou ja, onder andere dat verdienmodel... in hoeverre het ook de sociale cohesie ondermijnt... en hoe verslavend ook deze technologieën zijn... waardoor we dus continu aan die schermpjes vastgelijnd blijven. En dat is ook wel hoopgevend ergens, want als we van binnenuit dit soort kritiek komt, ja, dat zal bewustzijn natuurlijk wel wakker maken. En die hele industrie is natuurlijk gewoon bewust eh, bedacht... om te manipuleren en te sturen. Ja, dat is natuurlijk het verhaal van... het gaat over de productie van waarheid. Het is, informatie is een hoge mate vercommercialiseerd. En ja, dat zorgt ervoor dat er andere belangen gaan spelen... dan het welzijn van ons als burgers. Eh, eh, ja. Of om ons te emanciperen. Kunnen dat speelt wij... eigenlijk niet meer. Kunnen wij nog terug? Uh, uh, jij hebt uh, met studenten een keer een experiment gedaan. Ja. Hè? Daar is dat boek ook uit voortgekomen. Kleine ja. filosofie van de digitale onthouding. De, waarbij dus de studenten een week lang afgesloten waren van de digitale ja. wereld. Hoe beviel dat dan? Konden ze nog terug? Ja, dat beviel ze heel goed. Tuurlijk, in het begin was het onwennig. Maar wat je ziet, en dat is echt interessant... dat ze eigenlijk over de hele linie teruggeven van... ja, ik voelde me veel meer betrokken bij mijn omgeving... Dat heeft te maken met dat ik helemaal fysiek... met mijn hele belichaamde realiteit er werkelijk was. Ik had ook het gevoel, in dit verband interessant... dat het allemaal echter was wat ik meemaakte. Omdat ik er echt helemaal bij was. En dat heeft heel veel te maken met aandacht. We worden natuurlijk continu verleid om onze aandacht te verplaatsen. En wanneer je eventjes die schermpjes weghaalt... dan merk je, hé, hey, ik krijg plots veel meer aandacht voor mezelf... voor mijn omgeving, voor de mensen om me heen... En ja, aandacht, dat is toch echt wel een hele kwetsbare menselijke hulpbron... die we moeten koesteren, net zoals schone lucht ons laat ademen. Ja, laat zuivere aandacht ons denken en voelen. Maar het is dus, niet ja. zo dat ze daarna dachten, nou, we blijven op deze weg voortgaan. Nee, uiteraard, ze moesten <lacht> het, ze, je moet natuurlijk ja, verder ja, ook. Maar ja, ja. tegelijkertijd zag je bij heel veel studenten wel een aanpassing van het gedrag. Dat ze bepaalde notificaties eraf gooiden... Ook interessant in dit verband, je smartphone op zwart-wit zetten... in plaats van kleur, dat schijnt enorm te helpen... om niet continu naar die notificaties getrokken oh? te worden. Ik wist niet eens dat dat kon. Ja, dat, dat kan. Dat is een instelling die je gewoon kunt veranderen. Dus ja, je, je hoort om je heen. Heel veel mensen worstelen natuurlijk een beetje... en zoeken naar manieren om zich op een iets andere manier te verhouden... tot die schermwereld die op zichzelf natuurlijk heel veel te brengen heeft. Hè. Laten we dat niet vergeten. Ja, heel veel gemak. Heel veel gemak tegelijkertijd ligt daar ook de uitdaging, dat zag je ook bij mijn studenten... dat ze ontdekten, hey, het is eigenlijk wel leuk om een inspanning ergens voor te verrichten... om moeite te moeten doen om je weg te vinden. En dat gaf ze veel blijdschap en ook veel zelfvertrouwen. Dat was ook interessant, dat ja, ze merkte van... Hey, ik kreeg meer zelfvertrouwen in die tijd dat ik even niet met scherpjes mezelf voortbehoog. Maar ik denk dat die kaartenbakken in die universiteitsbibliotheken... gewoon niet meer bestaan? Nee, wel? Dat, ik denk dat dat inderdaad echt iets is van het verleden. Dus uh, ja, en dat is ook denk ik niet zo'n uh, zo ramp. Ja. Maar goed, we kunnen er zelf dus ook wel iets aan doen. Ja, we kunnen er zelf zeker, zeker veel aan doen. Enerzijds zit het natuurlijk bij onze overheden... die ons moeten, onze integriteit moeten beschermen. Dus we moeten nadenken van wie zijn die data, die, die gegevens. En anderzijds komt het ook aan op... ja, hoe verhoud je je nou zelf tot die werkelijkheid? En ja, wij vinden het belangrijk om, tenminste veel mensen... om goed te leven, om verantwoord te leven. Ja, dus bij bedrijven als Facebook en Google... kun je wel vraagtekens zetten van... ja, zijn dat wel bedrijven waar ik mee in zee wil gaan... Er is nog veel meer over te zeggen, maar dat doen we nu niet. Hartelijk dank tech-filosoof Hans Schnitzler... over de technologische ontwikkelingen op het gebied van nepnieuws... die een razende vlucht nemen nu de porno-industrie ze inzet. Dank je wel. Wereldwijd worden er steeds meer stuwdammen gebouwd... voor drinkwater, irrigatie, maar vooral voor waterkrachtcentrales. Een goede zaak zou je zeggen, want emissievrij, geen CO2. Maar zo eenvoudig ligt dat niet. De gevolgen van stuwdammen zijn bepaald niet alleen positief. Bij ons is Danielle Hirsch, voormalig internationaal consulent... bij een ingenieursbureau op het gebied van waterbeheer... en nu is ze directeur van Both Ends... dat zich inzet om milieubewegingen buiten Europa... en de Verenigde Staten te versterken. Welkom goedemorgen. Van de week was de stuwdam die uh, in Ethiopië gebouwd wordt... een hele grote, was in het nieuws... De emoties lopen hoog op daar. Kunt u even kort schetsen wat er aan de hand is? Uh, op dit moment bouwt Ethiopië op zijn eigen grondgebied... Uh, de grootste dam van de wereld. Um, en uh, de rivier waar die dam in staat, die stroomt door meerdere landen. De Nijl? De Nijl. Uh, en, uh, um, en Egypte die ziet zijn water dus verdwijnen. En er is al heel lang een onderhandeling gaande tussen die twee landen over hoe je de water, het water gaat verdelen voor elektriciteit of meer voor landbouw, waar Egypte heel van belang bij heeft. En die onderhandelingen die, uh, gaan niet altijd even soepel. Um, maar door een stuwdam uh, dan krijg je een stuwmeer, dus het wordt even een tijd wordt het water opgehouden. Ja. Maar daarna gaat het, want bij een waterkrachtcentrale zeker is het de bedoeling dat het water eroverheen gaat en dan kan je dus elektriciteit opwekken. Dan stroomt het water toch gewoon? wel er weer. stroomt veel minder water. Dus de Egypte heeft ook al ervaring met haar eigen dam. Ze heeft een hele grote dam bij Aswan neergelegd. En er stroomt minder water door de rivier. Dus de bedding gaat ook veranderen daardoor. Dus je krijgt ook minder water op het land buiten de rivier. Maar bijvoorbeeld de rivier in Aswan heeft al... De dam in Aswan heeft al veroorzaakt dat de Middellandse Zee veel zouter wordt... omdat er veel te weinig water in de zee stroomt. En dat gaat de visvangst, de vissenstand weer beïnvloeden. dus... Het, wa het watersysteem verandert heel erg door Wacht, de bouw even. van een dam. Maar het ho de hoeveelheid water blijft toch gelijk? Ja, maar Het heel groot deel van het water zit in dat reservoir. Dat en dan zijn verdampt gigantische het. meren. En dan verdampt het. Dan verdampt het, maar het wordt in gebeheerde hoeveelheden... door die dam heen gestuurd. Ja. Dus er blijft altijd minder water in de rivierstroom. Op een, en op een andere manier. Ja. Uh, die problemen, die politieke problemen, want dat zijn het uiteindelijk, hè, die de bouw van die dam veroorzaakt. Ik begrijp trouwens dat die bouw weer stilgelegd is hè, nu. En dan, nou ja, goed, in ieder geval een hoog gedoe. Uh, dat gebeurt vaak, hè, dat er dus problemen komen do door de bouw van een stuurdam. Zijn er meer voorbeelden van? Nou, het is eigenlijk, als je over de hele linie kijkt, uh, naar de, er zijn ongeveer 60.000 van deze grote dammen in de wereld. Die zijn hoger met muren, hoger dan 15 meter. Um, en uh, er zijn op verschillende niveaus politieke problemen. Dus je hebt problemen tussen landen. Het zijn ook heel vaak landen die heel goed samenwerken, juist rond zo'n dam. Dat zie je in Zuid-Amerika bijvoorbeeld. Maar de politieke problemen ontstaan ook binnen landen. Dus heel veel dammen die worden binnen landen aangelegd. En je krijgt dus ook politieke problemen tussen degenen die de macht hebben. Vaak in grote steden, economische elites. En mensen die in het gebied wonen waar die dam wordt aangelegd. Omdat hun hele leefomgeving verandert. En dat zijn vaak de mensen die het minst te zeggen hebben. Dus er ontstaat heel veel conflict rondom de aanleg van die dammen. Uh, je kan het een beetje vergelijken hier met de aanleg van de afslaatdijk. Dat is de dam die wij in Nederland hebben. Het wordt ook als een dam gezien. Hij is niet zo hoog, maar hij is wel aan, uh, heel erg ingrijpend. Uh, en de, de weerstand die er was van de vissers, uh, die nog op de Zuiderzee visten. Um, en die, uh, ja, die voelden toch continu dat ze aan het kortste eind trokken. Want hun hele uh, bestaan werd bedreigd. Dat is ook gebeurd uh, natuurlijk. Dat is ook gebeurd. En dan hebben wij in, in Nederland het voordeel nog... dat je een normaal gesprek kan voeren met je regering... en proberen invloed uit kan, te oefenen. En we hebben een rechtssysteem waar je naartoe kan stappen... als je rechten worden uh, um, geschaad. Maar in heel veel landen waar deze dammen worden aangelegd... is dat absoluut niet het geval. Egypte heeft nu gedreigd, weet je wat... <tus> uh, als het zo doorgaat, uh, uh, dan bombarderen we gewoon die hele tent plat. Ja. Nou, dat is, dat is uh, fors. Dat is heel fors. En uh, daar zit het natuurlijk ook weer... de dam is ook een excuus om een conflict te genereren. Dus dat is een beetje... is het de dam de reden van het conflict... of is de politiek uh, de reden van dat de dam het conflict wordt? Uh, dus het is ook een geopolitiek heel erg uh, ja, verstorende factor potentieel. Ja. Maar je kan het ook nadenken... Oh, we zetten dammen neer... en uh, het zijn ook op een gegeven moment terroristische doelwitten. Want één uh, dam opblazen legt uh, gewoon een hele plat. Leg. Wat ja. gebeurt er als je een dam opblaast en dat water komt vrij? Ja, dan komt er een, gigant, een soort tsunami, maar dan via je rivier. Dus dat uh, hangt een beetje vanaf, of een modderstroom... Maar er is, is nu, wel eens een dam doorgebroken, ja, toch? nu net is het in, in, in, in Bolivia is een dam doorgebroken. Wat gebeurt er dan? Uh, ja, daar is een hele grote modderstroom ontstaan. Dus er huizen verdwijnen en mensen die liggen onder het puin... En, uh, um, uh, dus, alles wordt kapot gemaakt. Nee, het lijkt me sowieso niet zo fijn om in de omgeving van zo'n dam te wonen. Ik denk dat iedereen wel eens op vakantie of zo... in de buurt van zo'n stuurdam is geweest. Ik denk je, ja, leuk, een meer. En je voelt meteen, het klopt niet nee, helemaal. Ja. Vooral in Spanje heb je dat. Ja, Echt een gezellig meer ja. is het nooit. Nee, het, is nooit het leeft niet. Hè. Het is, heeft iets, iets doods. Ja. Ja, en het is ook natuurlijk waar dat, die da dat, dat meer heeft... Um, eh, bossen, vaak bossen, dus gewoon grond onder water gezet. En dat bos dat is natuurlijk daaronder gestorven. Dat is ook een van de redenen waarom het, eh, de dammen worden wel verkocht... als een, eh, een oplossing voor klimaatverandering. Maar eigenlijk is berekend dat doordat er zoveel organisch materiaal... in die, in die reservoir zit, dat ze ontzettend veel CO2-uitstoot veroorzaken. Dus de, de energie kan dan wel eh, schoon zijn... maar het systeem zelf produceert heel veel CO2. Speelt Nederland eigenlijk een rol in de bouw van stuurdammen? Nederland heeft niet, soms zijn er ingenieursbureaus betrokken... Hè, in, het ont, in de ontwikkeling van die stuurdammen. Uh, maar Nederland heeft eigenlijk best wel een kritische visie op die, uh, op die dammen... omdat we, we hebben onderzoek laten doen, onze, nou, onze overheid heeft onderzoek laten doen... Uh, door de commissie MER, dat is een commissie die ook heel veel in Nederland kijkt... naar de effecten van infrastructuur op mens en milieu... Um, en um, die, die zeggen eigenlijk van die grote dammen zijn over het algemeen een heel slecht idee... als ze plaatsvinden in een omgeving waar geen goed bestuur is. Dus waar mensen niet voor hun eigen mening kunnen opkomen... waar niet nagedacht wordt over andere manieren om de dingen te doen. En um, dus Nederland is in, op internationaal uh, redelijk kritisch... Mm -hmm. en tegelijkertijd gaat er nog steeds ons geld naar de aanleg van dammen... omdat we geld storten in uh, fondsen... Uh, bij de Wereldbank of om, die, die dit soort infrastructuur wel financieren. Het wordt toch altijd nog gezien als iets goeds, een dam. Terwijl ik begreep dat er in uh, landen de laatste jaren... ook heel veel dammen worden afgebroken. Ja, Dat is vooral in de, in de VS is dat nu aan de gang. Omdat ze daar gezien hebben dat uh, de, de, de hele systemen worden... Uh, ja, vernield. Uh, de Everglades is daar een voorbeeld van. Dus die zijn uh, onder druk van maatschappelijke organisaties natuurlijk begonnen om uh, dammen af te breken. Om zo de ecosystemen en het, en het functioneren van water en landbouw uh, weer te herstellen. Terwijl in China echt hele ja. gebieden onder ja. water gezet worden. En daar worden alleen maar de zegeningen van het systeem bezongen. Nou, dat het hangt een beetje vanaf wie, wie je spreekt. Ik sprak laatst een aantal studenten uit China... die hier uh, een opleiding volgen. En daar is ook een hele grote discussie aan de gang. Want ook daar... Uh, merken mensen dat het effect heeft op, op, op hun, hun watervoorziening? En uh, dus uh, wij denken um, op wat je in de, in de krant leest, um, uh, is er heel veel reclame voor grote dammen. Maar inderdaad, de mensen die er dichtbij zitten, die worden steeds kritischer. Alleen de vraag is: uh, wordt die kritiek ook gehoord door degene die die beslissingen nemen? Wat vindt u eigenlijk van stuurdammen zelf? Uh, ik vind het een heel slecht idee. Slecht idee. Uh, ja, ik vind het een slecht idee. In ik, uh, alle opzichten. Ik vind het ook fantasieloos, hè, dat, uh, we hebben, uh, ja Sorry, het is inspiratie. Ja, nee, ik, vraag het uh, uh, ik, uh, ik denk dat er hele andere manieren zijn om energie uh, te, op te wekken. Z zeker nu. Hè. Dus je ziet ook dat. Veel, steeds meer zonne-energie en wind komt... in verhouding tot dammen. Uh, die energie door, als we daarin zouden investeren... zou die vanzelf goedkoper worden. Dus we zetten nu gigantisch veel geld weg... in dit soort grootschalige ja. uh, uh, pauzes. Terwijl we hele andere dingen zouden kunnen doen. Zijn waterkrachtcentrales veel goedkoper dan de rest? Nee. Niet meer. Ook niet. Nee, dat was wel zo, maar dat is heel snel aan het veranderen. Aha. En dat is dus ook het interessante als je nu nog dammen gaat aanleggen. die natuurlijk op ja, zijn investeringen op lange termijn. die gaan het, die gaan het ongetwijfeld verliezen uh, in kosten van, van andere energie. En, en, en uh, is ook bekend hoe groot het percentage. Uh, van de opgewekte energie is van stuwdammen. Ja, dat is op dit moment. Nou, dus energie is. Ik heb het van elektriciteit, weet ja? ik het. En dat is. Um, um, 17% van de elektriciteit wordt op dit moment door de stuurder Dat ja. is dus veel. Dat is heel veel. Ja, ja het zijn er 60. Die grote zijn 60. Dat is echt. Dat is echt dus niet zomaar een factor die je. Uh, uh, weg nee, kan doen. Nee, en het is ook een probleem. Er zijn ook interesses natuurlijk. om dit soort structuren te behouden. Bijvoorbeeld, er is, uh, is onderzoek gedaan naar de, financiële, de rol van de financiële sector. in de aanleg van deze dammen. En uh, de financiële sector heeft na de crisis van uh, 2008. is die op zoek gegaan naar nieuwe beleggingsmodellen. Want ze konden heel veel geld niet meer kwijt. Uh, en een van de, van de beleggingen die ze hebben gevonden is in deze grote dammen. En die zijn interessant omdat ze garandeerd rendement opleveren. Omdat de staat verantwoordelijk is voor het terugbetalen van leningen. Uh, dus het, je kan ook zien dat er drivers zijn achter die aanleg. Die helemaal niets te maken hebben met milieu, mens, klimaat of wat dan ook. Ja, of met uh, politieke onrust en uh, geweld. Want ik begreep dat er zelfs mensen zijn die zeggen... nou, de Stuwdam uh, is een oorzaak van de oorlog in Syrië. Ja. Die, die mensen zijn er. Ja. En dat is natuurlijk dat is uh, tamelijk lineair. Ja. <laughs> er zijn natuurlijk heel veel oorzaken. Maar inderdaad, uh, door wat, precies het verhaal van Egypte... doordat ja. die waterstroom is beïnvloed... is er minder water, waardoor de landbouw uh, onder druk komt te staan. En als er dan droogte komt door klimaatverandering... Ja. dus het wordt droger, dan heb je een heel groot probleem... als je ook nog eens een watertekort hebt. Ja. Veel de, aspecten eraan, ja. De wereld van de stuurdam verklaard door Danielle Hiers. Hartelijk dank. en. Uh, ja, we zijn er echt meer te weten gekomen. Waarom moet u nou zo lachen? Nou, omdat het verklaart, ik vind het zo mooi gezegd. Maar dat heeft u wel gedaan. <laughs> Dank. Dank u wel. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is daar jullie de Olympic imita. Olympisch nieuws met Geo Olympens. Voor Nick van der Velde waren de Olympische Spelen vannacht al voorbij voordat ze waren begonnen. Vlak voordat de Nederlandse snowboarder in actie zou komen op het onderdeel sloopstal, kwam hij te val bij de training. Zijn coach, Frank van der Putten, zag het gebeuren. Tijdens een training vanmorgen voor de wedstrijd, uh, in zijn tweede trainingsrund... ...vloog hij over de eerste schand wat te hard, uh, waarschijnlijk door een windvlaag. Hij is best wel diep geland en uh, vervolgens uh, in één keer op zijn uh, arm terechtgekomen... ...en heeft hij zijn uh, bovenarm mee gebroken. Uh, ik ben niet snel onder de indruk, maar ik zag wel meteen dat het gewoon een flinke crash was. En dat, dat ik het zag gebeuren, je weet het natuurlijk nooit 100% zeker... ...maar dat ik het zag gebeuren wist ik eigenlijk voor zeker dat ik vandaag niet zou starten. Het uh, was echt wel een flinke crash. Nick van der Velde zal later deze dag worden geopereerd aan de breuk in zijn rechterbovenarm. En daarna wordt bekeken wanneer hij terugvliegt naar Nederland. En in Gangneung maakt iedereen zich op voor de eerste wedstrijd bij het lange baanschaatsen. De 3000 meter bij de vrouwen biedt perspectief voor Nederlands succes. Ondanks een moeizaam jaar is Irene Wust ook nu weer een medaillekandidaat. Twee keer eerder won ze goud: in 2006 bij haar Olympische debuut en vier jaar geleden in Sochi. Ze betwijfelt of ze door die ervaring in het voordeel is. Ja, weet ik niet. Ik kan nu wel heel erg zeggen van, uh, van wel, maar uh, dan, uh, ja, dan doe ik mijn eigen prestatie in Turijn te niet. Dus uh, ja, het, uh, het helpt misschien een klein beetje mee. Aan de andere kant uh, is het gewoon, uh, ja, vanavond is het gewoon dat je je beste race moet rijden en uh, geen fouten mag maken. En eigenlijk uh, een beetje boven jezelf uit moet stijgen, wil je vandaag... Uh, Groot winnen. Irene rijdt in de negende rit tegen de Canadese Isabelle Weidemann. Karlijn Achter-Eekte bijt voor ons land het spits af. Zij doet dat in de vijfde rit tegen de Poolse Carolina Bozijek. En regerend Nederlands kampioen Antoinette de Jong... treft in de voorlaatste rit de Japanse Miho Takagi... En de eerste gouden plak op deze Olympische Spelen is verdiend. De Zweedse langlaufster Charlotte Kalla zegevierde op de skiathlon. Dat is langlopen. Het zilver was voor de Noorse Marit Björgen. En Krista Paramakoski uit Finland maakte er met een bronzen medaille een Scandinavisch feestje van. Ja, we gaan verder met die Olympische Spelen in Pyeongchang. Gisteren officieel geopend. Misschien hebt u het gezien. Spectaculair vond ik het. Mooi was het, hè? Ja. Maar goed, de komende twee weken wordt het ook genieten. Mensen kunnen zich laven aan een keur aan wintersporten: schaatsen, trekken, snowboarden, skeleton. Maar voor ons Nederlanders komen ook minder bekende sporten voorbij. Bijvoorbeeld biathlon, dat is een skisport die langlaufen, combineert met het schieten met een geweer. Wat is de charme van deze sport? Dat gaan we vragen aan Martin Lijn. Hartelijk welkom. En zijn dochter Lilian, die is hier ook. Allebei vinden ze biathlon de mooiste sport die er bestaat, of niet? Ja, absoluut. Ja, ja zeker. Oké. Okay. Ja, Lilian, had je zelf niet graag namens Nederland mee willen doen aan deze Spelen? Of was dat geen serieuze optie geweest? Uh, nou, natuurlijk had ik er wel willen staan. Uh, dat is denk ik iets als je de sport doet. Of dat elke sporter wel zou willen naar de Olympische Spelen. Maar het was vanuit uh, Nederland niet iets haalbaars om daar te kunnen gaan staan. Nee, daar komen we misschien zometeen nog eh, op. Eerst maar eventjes, waar draait het precies om bij biatlon? Ik heb al gezegd, het is een combinatie van langlopen en schieten. Ja, dat uh, klopt. En um, ja, waar het om draait is dat je eigenlijk... Um, ja, je gaat van start bij, uh, met langlopen en dan heb je afwisselend dat je een ronde langlauft... en dan weer schiet en dan ligt het er per wedstrijd aan... of je uh, drie keer moet langlopen en twee keer schieten... of dat je vijf keer moet langlopen en dan vier keer schieten. Ja, en het moeilijke is dus, dat zal iedereen meteen bedenken... van langlopen heigen, heigen, heigen. Nou, dat is nou niet bepaald een lekkere, rustige situatie... van waaruit je kan schieten. Is dat het, inderdaad, die combi? Ja, die combinatie is het. Maar het is natuurlijk niet dat je, zoals u doet helemaal zo het aankomt op de baan. Je gaat natuurlijk wel rust inbouwen voordat je gaat schieten. Ja. Die sport is ontstaan in Scandinavië. Ik begreep dat die Noorse soldaten dat hebben gedacht. Ja, maar je hoort ja. meerdere verhalen. Of vanuit de jacht, of vanuit het leger. Als je de diverse websites bekijkt, dan zit daar vaak een combinatie in. Dus vanuit... De overleving, de, de, de, nou, de jacht en gewoon in het leger. Dus gewoon in, in landen waar veel sneeuw is, gewoon je kunnen uh, transporteren. Waarom heeft u uw dochters alle drie uh, van die enge latten aangedaan? Nee, dat is voor eigen vrije wil geweest. Nou, zo gaat dat nooit volgens mij. Ja, deze vraag nee, wel. Ja? Ja? Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Echt waar? Ja, echt vrije wil. Want u hebt drie dochters die alle drie uh, biatlonnen, ja. hè? Ja, we hebben een dochter van 26, 20 en 18. Ja. En uh, nou, de oudste is al logischerwijs in 2003 mee begonnen. Door een vraag van iemand van de vereniging. Wij zaten bij een vereniging in Gouda, kunststofbaan. En die zochten wat talentjes naar. En zo is het eigenlijk met ja, de oudste ja. gekomen. En, ja. en wat doe je dan? Want ik, in, in Nederland heb je geen sneeuw. Dus dan ga je met van die rolletjes of zo? Het is dus een combinatie. We hebben zeg maar, Op asfalt is het rolletjes. Dat zijn korte skis met twee wieltjes. En niet zoals bij Skielervier en de kunststofbaan in Gouda. Daar kan je redelijk ook wel uh, de juiste zonder trainen. Hmm. Dus daar het, uh, maar maar dan, dan ga je buiten trainen en uh, schiet op het Doortplein? Nee hoor, nee. Hoor, het er zal is een leuk heet, zijn. Nee, het is een hele mooie biathlonbaan in Bergsehoek. Dat is een, uh, van het Nationaal Noordcentrum. En daar is een uh, hele mooie autovrije uh, ja, asfaltparcours. Met, uh, alleen daar kan je nu op dit moment alleen nog maar met lucht schieten. En niet zoals je ook op tv ziet, echt gewoon een vuurwapen. Uh, klein kaliber op 50 meter. Maar ja, en wat is luchtschieten? Luchtschieten is gewoon met een luchtkogeltje, een luchtbugs. Uh, maar met dan windbugs? Ja, windbugs. Maar die zijn tegenwoordig ook wel dermate professioneel dat daar magazijntjes in zitten voor vijf keer schieten. En, uh, maar dan kan je wel zien of je raak schiet. Dat, ja, want er gaat een klepje om. Dat is gewoon het, het doeltje. Maar dan ga je over asfalt. Dat is dat toch niet echt het echte werk, lijkt mij. Want dat nee, moet maar, je in de sneeuw doen. Dat klopt, maar heel veel atleten, ook als je kijkt naar de toppers in de World Cup... die doen in de zomer gewoon een hele rustige training op rolskis. Uh, en naarmate het seizoen voordert, gaan ze dan de sneeuw in. U deed ook de biathlon? Ik heb dat niet zelf beoefend, maar. Nee, nee. Oh, dat dacht ik, dat u, dat u dat zelf deed. Alleen uw dochters hebt u gewoon zo ver gekregen. Ja, en aldoende leer je overal van, van mensen in het buitenland. Wat is het spannende van die biathlon? Want het is precies wat Mieke zegt. Je bent... Want, want langlaufen is gewoon heel zwaar. Dus nou, je, je dat komt vo, je volledig uh, uh, buiten adem toch... Uh, als ja. je, want het moet zo snel mogelijk. Ja. En dan moet je inderdaad gewoon dat moment vinden... om rustig of te gaan staan, ja. of te gaan knielen... of te gaan liggen, om te gaan schieten. Nou, ik denk dat Lilian dat beter kan uitleggen nou. als atleet zelf. Ja. Um. Kunt u nog een keer de vraag herhalen? Nou, wat, is, het verhaal, wat, is, wat is het moeilijke? No. Dat, je dus, oh, ja. dat je dus buiten adem, nou, ja, nou Ja, goed, of meer ja. je hartslag is hoog. Je mutantie je, je, ja, is zo groot. Hè, ja. dat Dus die fysieke belasting, dat ja. je echt werk kapot aankomt. En dan moet je dus terugschakelen naar iets wat een beetje in rust en ja. rust plaatsvindt. Nou, dat is ook wat je in de trainingen eigenlijk uh, optraint. Dat kan dus, zowel op de Roskies als op uh, de ski's. En um, ja, het is lastig om dat te oefenen, maar dan hou je zelf onderlinge wedstrijdjes ook. Bijvoorbeeld, bij uh, ja, wij deden het met andere landen, bijvoorbeeld als we op trainingstage waren, maar ook bijvoorbeeld met mijn zusje. Dat je echt wel leert om ook in de training gewoon echt volle bak te gaan. En dan proberen alsnog zo goed mogelijk te schieten. Dus eigenlijk foutloos is dan het doel. Maar, maar, maar moet je hoe... dan je hartslag naar beneden brengen? Nou ja en nee, want je komt met een hoge hartslag aan. Ja? Dat is uh, bekend ook wel. En wat je doet is rust inbouwen. Maar je hartslag moet niet te laag zakken. Want als je dan gaat liggen of staan... dan schokt vervolgens je hartslag door je hele lichaam heen. Ik denk dat jullie ook wel weten... als je harde inspanning hebt geleverd en je gaat uitrusten daarna... dat je echt zo je hartslag zo dunk, dunk zo voelt. Maar ook echt overal. Dat voel je ook in je wapen. Dus dan gaat ook je wapen op en neer en op en neer. Dus je moet eigenlijk een balans erin vinden. En dat is wat je dan traint. Dat dus het wapen je het zo kan controleren, zonder dat je dus die hartslag voelt. Oké, okay, dus eigenlijk kun je kan dan beter, beter eigenlijk nog een iets sneller hartslag hebben... Ja. Want, want, dan, ja. want, want dan gaat het niet zo, veel, niet zo hard. Ja, precies. Nou, en hoe en je dat weer. traint, dat, wat ik daarnet zei... dat doe je bijvoorbeeld in competitievorm. Eh, ook gewoon in de ronde zelf. Eh, als je dan aan het trainen bent, gewoon volle pakt eh, de ronde ingaan... die je moet rolskiën of moet langlaufen En vervolgens proberen alsnog foutloos te schieten. Dat is eigenlijk... Best hoe je dat schijnt. Want het beroerde van deze sport is: dan kom je dus kapot aan. Je ja. moet even je hartslag nog een ieder geval iets reguleren. Je ja. gaat schieten. Maar je weet ook: als je niet goed schiet, kan je nog eens een eentje. Een strafronde. Een strafronde. Nou ja, ja, dat is een. Uh, uh, een belasting, volgens mij, om gek van te worden of niet? Ah, misschien één kleine correctie. Je komt niet helemaal kapot aan. Nee. Want je moet ervoor zorgen dat je alleen na de laatste ronde... kapot over de finish gaat. Okay. En een atleet die gewoon getraind is... die komt redelijk in een hoge hartslag komt die richting die schietbaan. Maar een topatleet, zijn hartslag zakt heel snel... omdat hij gewoon heel erg goed getraind is. Dus je zit er constant tegen de max aan. Tot na de laatste schietbeurt... En dan is het gewoon volle bak, want dan hoef je niet meer te schieten. En dan is het gewoon helemaal ja. dood over de finish. Maar die belasting van dat je weet, als je misschiet, dan kan ik... Nog een rondje. Nog ja. een, nog een ja. rondje doen. Dat nee. Het heeft iets van... Uh... Het is lullig, hè? Ja, het ja. heeft iets van. Op de dan ja. mag je een week niet tekenen. Maar nou, dat is biathlon in een notendop. Je krijgt straf als je een fout maakt. Ja. Soms een minuut en soms een ja maar, en ja, ja, maar Dat het, heb het, je het, toch ja, in het geen het enkele het... andere sport? Eh, uh, nou ja... Gele kaarten, rode kaarten. Begon. Ja, maar dat is iets anders. Ja. Nou, dan is iets anders. Dat is ja. Het is een overtreding schieten erbij. Gekomen. Erik, wat zei ja. je? Ik vraag me dan af. Je bent begonnen met langlauf en Wanneer komt dan het schieten erbij? Het ja, ja, dat is, is, gaat eigenlijk he? vrij snel. Als ik even een voorbeeld van mijn oudste dochter mag noemen. Die, uh, wij zaten op de langlaufbaan gewoon met langlauf En die was 11, 12 jaar. En dan denk je, ja, die moest, die moest toen wel mee. Want ja, ze mocht nog niet alleen thuis blijven. Nou ja, dan kom je op een leeftijd 11, 12. En dan, nou ja, op zo'n borstelbaan als 12-jarige kind... Nou, toen kwam de skivereniging en toen kwam het schieten erbij... een bergsoep met lucht, want ze beginnen met lucht tot 16 jaar... en daarna ga je pas over naar de vuurwapens, zeg maar. Nou, ik heb het woord het snowboard niet meer gehoord vanaf dat moment. Ah. Dus uh, Op dat moment was het schiet erbij en is het ook leuk voor een jong atleet... om? Door te gaan. Nou, uh, je zei het al even aan het begin, uh, het is moeilijk om in Nederland hier professioneel te kunnen trainen. Hè? Daarom zal het waarschijnlijk ja, onmogelijk zijn, want jullie zijn alle drie ook weer gestopt met die, met die biatlon. Dat klopt. En uh, hoe komt dat? Waar, waar, waar ontbreekt het aan? Je hebt hier ook een hele. Uh, Nicolin Sauerbrei was een snowboard, terwijl je er ook niet zo heel veel sneeuw hebt. Dus het kan wel. Nou, ja. wat je voor de biatlon nodig hebt zijn heuvels elf bergen en die hebben we niet in Nederland of niet op het niveau wat we nodig hebben. Je hebt een schietbaan nodig waar je in combinatie dus met het rolskiën en het schieten dat je dat uit kan voeren en daar hebben we geen juiste schietbaan voor op dit moment. Dus je kan niet dat met die hardslag trainen en het goed foutloos bijverschieten dan. Uh, wat je ook wel fijn is om te hebben is gewoon competitievorm. En ik was dan samen met mijn zusje in Nederland en zij is dan nog twee jaar jonger. Dus dan is het ook dat je niet altijd gelijk bent aan elkaar. Er dus zijn verder geen mensen die dat beoefenen, die sport? Jullie waren nee. de enige, hè? Uh, de enige dames dus momenten, we... Op het moment dat jullie het gingen doen... was je ook meteen een Nederlands kampioen? Nee, dat niet. Want er is oh. geen Nederlands kampioen voor de biathlon. staat oh. niet. Um, nee, precies. <lacht> um, nee, we hadden wel nog een dame die in Zweden woont. Maar die komt nu ook uit voor Zweden. Er was nog een jongen in uh, Duitsland. Maar die is ook gestopt. En... Op dit moment is er wel nog een jongen uh, van 15, vijftien, uh, Is net zeg maar ja dat hij ook op zo'n niveau mee kan doen. Of in ieder geval in de uh, Junior Cup heet dat dan. Ja. En die gaat nu voor Nederland uitkomen. Maar had je wel een, een niveau dat, dat daar had gekund? Dat waar had gekund. Op de Olympische Spelen? Nou, um, kijk, vanuit Nederland is het lastig om te trainen. Dus ik was niet de beste die er is, maar ik was ook zeker niet de slechtste. De slechtste. Ik zat een beetje zeg maar, in het midden en dan is het altijd... ja zulke hoge standaarden die dan Nederland stelt, daar kom je dan gewoon niet aan. Dus dan is het niet haalbaar. Maar bijvoorbeeld, we zijn wel naar het jeugd-WK, mijn zusje en ik, in Roemenië geweest. Uh, twee jaar terug, of bijna drie jaar nu, zoiets. En um, daar uiteindelijk was het ook dat we gewoon in de middenmoot... Nou ja. Of in het middel eindigt een beetje. Ah ja, dat is dus helemaal niet zo slecht. Als je nou even kijkt nee. naar die biathlon op deze winterspelen. Ja. Die top is best breed, hè? Met ja. zo'n twintig sporters die kans maken om te winnen. Nou, ja, wel veertig volgens oh, mij. 40, uh, oh, veertig? Ja, nou ja, eigenlijk is, is dat het dat, nou, eigenlijk is het dat iedereen die daar meedoet... heeft bijna de kans om te winnen. En um, kijk, tenzij je echt een beetje een conditie hebt wat niet bij de top hoort, maar in principe door dat schieten is alles mogelijk. Weet je, tot in de laatste schietbeurt en je schiet mis en er is net iemand die wel gewoon foutloos blijft, gaat jou gewoon voor. Weet je, dat kan je dan bijvoorbeeld podium missen of die dat extra top... rondje niet hoeft te lopen. Ja, precies. Of te skiën. Ja. ja, precies. Dus het is gewoon alles kan. Ook iemand die normaal uh, 30ste, of inderdaad 40ste wordt, die kan nummer 1 worden. Maar de nummer 1, dat komt ook wel heel vaak voor. Die kan ook gewoon 40ste, 50ste, 60ste worden. als het hm. gewoon niet zijn dag is. Dus hm. alles is mogelijk. Ja, dat is dus heel anders dan bij het schaatsen bijvoorbeeld. Hè? Ja. Waar je gewoon wel weet zo ongeveer, nou ja, die zijn de beste en die gaan de medailles verdelen. Ja. als er niet een heel ongeluk gebeurt. Uh, is iedere rit, zo'n Peerland-rit gelijk? Nee, hè? je had het nee. net al over eentje waarbij je twee keer moet schieten en eentje waarbij je drie keer moet schieten. Heb je op verschillende afstanden? Uh, ja, je hebt zeker verschillende afstanden. Je hebt voor de dames heb je 7,5. En um... ah, misschien moet je me denken in de, dus ja. de type wedstrijden. Je, je hebt een type-wedstrijden waarbij je om de 30 seconden start er iemand. Die zijn iets minder interessant, want pas als de laatste binnen is, weet je eigenlijk de uitslag. Ja. Uh, maar die, die wedstrijden zijn een basis voor de achtervolging. Dat is een jachtstart. En dan is zeg maar de, de uitslagenlijst van de sprint of proloog, heet dat dan is uh, zeg maar de startlijst voor die achtervolging. En dan is gewoon de eerste die over de finish komt. Ja, ja, dat is ook gewoon... de winnaar. Ja. Dus dat is een veel spannendere wedstrijd. Ja. Dus dan heb je twee typen wedstrijden. Of onder 30 seconden. Of je start zeg maar, collectief, echt collectief... of in een soort jachtstartvolgorde. Zijn nou de mensen die biathlon doen... Uh, eigenlijk uh, mensen die afgevallen zijn bij het langlopen, of is het precies andersom, of heeft het niks met elkaar te maken? Nou, er zijn op dit moment wel een, een, een Duitse dame, dat is Denise Herman... en die was uh, tot twee jaar geleden... Uh, nog langlouwster, vrij uh -huh. goed. Maar je heeft toch besloten, ja. Biathlon is toch wel een iets meer sexy sport dan, uh, sexy. dan langloof? Ja, het is de best bekeken sport. En, uh, is dat zo? Ja, dat is zo. Het is de best bekeken sport wereldwijd. Dus er gaat echt heel veel geld in. Dus wacht even, het is de best bekeken sport wereldwijd? Ja, biathlon. Laat ik nou denken dat dat misschien voetbal is? Nee, de wintersport. oh wintersport. Ja. Oké. Okay. Ja. Wij hebben ook meegemaakt vanuit Nederland... dat de internationale, bi internationale biathlon-unie uh, heel rijk... en heeft ook heel veel geld over voor kleine landen waardoor wij trainingskampen kregen, oh ja. materiaalfonds. De Duitsers krijgen dat niet, de uh -huh. Nederlanders krijgen dat, de Belgen, de Moldavië. Uh, die willen echt heel veel landen erbij halen. En ook naar Eurosport, kijk maar, uh, er gaat heel veel geld in om in de Biathlon. Juist. Ja, ja, ik heb maar één naam, uh, uh, Björn Daly. Uh, ja, maar dat is een langlover. Eh, dat is een langlover, ja. ja. ja Daly, nee, nee. dat is de biatleet. Nee, precies, <h tee> maar dat ja. is een grootheid in Noorwegen. De, ja. Daar is de, de koning niks bij, hè? Nou ja, het dit, dit hangt een beetje af van de sport. Maar binnen, binnen Noorwegen is biathlon ook wel een hele... Uh, hele en in Frankrijk is er ook een aardige uh, atleet, uh, ja. Martin Voerkade... die het ook wel heel erg goed kan. Nou, het is ook leuk om naar te kijken. Ja. Nou, jullie zijn natuurlijk aan de buis gekluisterd. Hè? Komen ja, het ja. start Draakt, weer om kwart, kwart over, over twaalf. Kwart over twaalf, begint het. Oké, nou mensen, kwart over twaalf. En dit is voor maandag Dan is een dubbele achtervolging. Zowel de dames als de heren achter elkaar. Oké als leukste een van de leukste wedstrijden. Zijn vrouwen er beter in dan in mannen? Eigenlijk? Nee, nee. nee het is vrouwen gelijk. zijn betere schutters. Ja, nou dat. Jongens ik. zijn cowboys. Oké. Okay. Nou zie je, zo gek was het toch nog niet die nee. Oké, okay, hartelijk dank. Leuk dat jullie er waren. Martin en Lilian Lijnt ging dus over de wintersporten biathlon. Ik moet u echt gaan bekijken en het begint om kwart over twaalf zometeen. Oké, okay, dank jullie wel. De inmiddels afgetreden VVD-voorzitter Henrik Keizer verrijkte zichzelf bij de overname van een begrafenisonderneming. Dat onthulde de journalisten... Kim van Keeken en Erik Smit van online onderzoeksplatform Follow the Money. Donderdagavond werden de twee journalisten uitgeroepen tot journalist van het jaar door het vakblad Villa Media. We hebben ze allebei hier van harte gefeliciteerd. Uh, Dank uh, Voor de rest van je leven uit de zorg, neem ik aan, na zo'n prijs. Ja, daar word je heel erg rijk van. Ja. Ja. Ja. Net zo rijk. Dat zitten best bekijken sport uh, op aarde. <lacht> ja. Ja, dan, dan, dan zegt er zegt heel veel geld om in de journalistiek. Oké, okay, ja, jullie ja. krijgen een beeldje. Kortom. Ja, nou, mooi beeldje. Een mooi beeldje. Ja, ja, en zeker. een foto, een ja. ja. foto. Ja. Echt waar? Een hele, hele bijzondere foto Jij ook. Het is wel bijzonder dat je als online platform natuurlijk uitgeroepen wordt tot journalist van het jaar, of niet? Ja, dat <lacht> is wel een bijzonder jaar. Het is natuurlijk. Sowieso heel bijzonder dat je als online platform eigenlijk een journalistiek kan maken die er zo toe doet. En dat je daar. Ja, eigenlijk concurreert met... met, ja, met, met nou, ik heb hier de Volkskrant voor me liggen bijvoorbeeld... en, en, en media die hier al veel grotere budgetten hebben... en uh, in staat zijn om veel meer geld uit te trekken... om uh, die journalistiek te maken. Dus dat, uh, dat, daar zijn we wel heel erg trots op ja, dat, ja. dat, uh, dat dat mogelijk is. Ik, ik weet nog, de, de, de, de, dat begon te spelen met die keizer. Jullie hadden net gepubliceerd. Ik zit s'avonds naar de televisie te kijken. Het nws journaal dat laat zien dat uh, journalisten geweigerd worden. En jij kwam er al helemaal niet. In. Ik denk, Erik Smit, je kostje is gekocht. Nu is het feest. Nou ja, zo was het ook weer. Het is natuurlijk wel een heel treurig moment. Wij en Pownet, die kwamen er niet in. Die werden echt een van de nekken. een soort van uitsmijter, alles ingehuurd om met het hek neer te zetten. En het NOS-journaal was erbij, hè? Ja, ja. En iedereen was erbij. RTL, noem maar op. En iedereen ging keurig Werd op het naam afgeroepen. Het is een soort, dat echt een bizarre situatie. Wat je natuurlijk in Nederland niet kan voorstellen dat gewoon als er een partijvoorzitter... notabene van de grootste politieke partij in Nederland... Uh, ja, uh, eigenlijk een, pers, ja, een persconferentie geeft. Uh, en dat er dan uh, een paar journalisten geweigerd worden. En, dus dat was helemaal niet zo lachwekkend eigenlijk. Aan de andere kant was het natuurlijk wel een situatie... waarvan waar wij dachten van, nou, hoe kan die man zo dom zijn? Uh, je dat werd al definitief doet, op de kaart gezet. Ja, oh, hey, ik, wij hoefden eigenlijk... Uh, wij gingen die avond voor van, nou, we wisten toen... Uh, terwijl we het echt definitief te horen kregen... dat we niet mochten uh, komen eigenlijk... En, en ze zeiden, van, nou dan gaan we gewoon morgenochtend naartoe. En dan hoef ik eigenlijk alleen maar naar het hek toe te lopen. En dan weet je ja, dat er een paar uh, camera's bij staan die dat moment vastleggen. En dat, uh, het is ook belangrijk om het vast te leggen trouwens. Want het is natuurlijk een, een schande dat dat, dat dat gebeurt, überhaupt. Dat de ja. journalisten geweigerd worden. Ik, ik, toen hij uiteindelijk uh, ter val kwam, uh, Kim, waren jullie toen opgelucht? Of gaat hij daar nou, niet om? Ik, ik vond het een beetje jammer, want ik was net. <laughs> ik was heel erg bezig met het verleden geweest. En we wilden een heel mooi verhaal maken van. van want niemand wist wat over zijn verleden. Hij had geen cv. En daar waren we heel erg mee bezig, de laatste fase, zeg maar. En dat verhaal wilden we zaterdag brengen. Uh, en een paar dagen daarvoor ging hij net weg. Dus dan is het een beetje mosterd na de maandag. Dat is een beetje jammer. Nou ja, Heb is dat is. Je hebt nog... ja. het toch wel gepubliceerd, hè? We hebben het wel gepubliceerd, maar het heeft minder impact dan. Want hij is al weg. Ja. Ja. Heb je um... nog gesproken daarna ooit? Nee, nee, nee ja, dat heeft hij nu? Ja, sowieso had hij toen ook al na enige tijd, dat is een woordvoerder ervoor gezet. En nu heeft hij ook een, een reputatiemanager ingehuurd. Oh. In een voormalige journalist. En die, ja, als, je, als je hem belt, dan krijg je hem aan de lijn. Het gekke is natuurlijk dat die VVD dat helemaal nog niet zo'n probleem vond... dat hij voor een zeer scherpe prijs eigenaar werd van dat crematiebedrijf. Dat vonden ze misschien gewoon een goede deal? Een goede deal, ja. ja dat, eh, kijk, je hebt in, in het veel in het zakenleven dat er een beetje stout zaken doen. Dat moet kunnen, hè. Dat is een beetje de glijdende, morele schaal. En, dan, eh, en, en, en dit was heel erg stout. Maar ja, dan wordt er toch een beetje over gedacht... van eh, als je voor 30.000 euro zo'n beetje een bedrijf... Wat inmiddels meer dan 100 miljoen euro waard is, kan overnemen... dan ben je gewoon een koopman. Volgens mij wordt er ja, nog steeds... Zo, wat, ja. wat ik wel heel belangrijk vind, het geld was van een goed doel. Hè. Ja. Het, was, het, was echt, het ging naar goede doelen, dat geld. Dus um, het is niet zo dat het, dat het ook alleen maar in het zakenleven was. Dat was gewoon... Ja. Dat vind ik echt schandalig. En uh, goed, de VVD VVD'ers vinden het een slimme zakenman. Volgens mij wordt er binnen de VVD nog steeds over gedacht... Ja. als ik gisteren de opening van het parool zag. Ik weet niet wat precies aan de hand is, maar die ten haven. Oh ja, ja. Nou, maar die, daar is de Integriteitscommissie dus wel. Ja. Hè? Uh, maar die Integriteitscommissie heeft niks onderzocht in de zaak Keizer. Nee. Ja, die hebben het echt een dag later ja. laten vallen. En, en Anne Wilde hoe... Duttler ik... hebben we ook nog de senator die als commissaris een rol speelde bij die deal. Dus je denkt die, dat, dat, dat ze dus wel nooit onderzocht. Dat ze nu wel uh, een, een andere tactiek uh, hanteren. nu? Nee. Ze zijn wel geschrokken ja. van al die kwesties: Jos van Rijton, Ton, Hooimakers, allemaal VVD-bestuurders die in opspraak kwamen. Het is een hele lange lijst bestuurders en politici... die in opspraak zijn gekomen de laatste jaren. Dus uh, ja, dat, dat is on, ontegenzeggelijk het geval. Ja. Maar ik denk dat... Het, natuurlijk is de VVD daar nou inmiddels wel van geschrokken. Maar het, het typeert inderdaad wel een, een mentaliteit... Uh, die, uh, ja, die overal aan, aan te treffen is. Ja, treurig genoeg. Ben je als online platform uh, extra uh, chantabel, om het zo maar te zeggen? Van, luister, uh, uiteindelijk zijn jullie een kleine jongen... We Procederen jullie binnen de, de kortst mogelijke tijd plat? Wordt dat naar jullie zo gebruikt? Ja, nee. of nee? Nee, gelukkig niet. niet. Uh, er dat, wordt wel gebruikt van: je moet ze niet zo serieus, dat wordt wel gespind. Natuurlijk van hè, het is maar een platform ja, en uh, dat, maar, dat was leuk. Het van wat het, ja. Maar, ja. Uh, ja. dat was zeker in het begin. Als ja. dat er echt, dat, toen de spin aanstond was het heel erg van: joh, negeer het maar. En zijn. Uh, ja, wat, wat gebruiken ze voor jou? Gevallen journalisten. Ik was oh, ja. een van de ja, SP-aanhanger. SP ik ben van huis uit trouwens een VVD-stemmer. Uh, <laughs> er komen wel ja. dingen los. Ja. Maar in ieder geval dat soort dingen komen dan los. Hè. Dus, uh, ja. Dat was wel bijzonder om mee te maken. Maar nee kijk je hebt natuurlijk inderdaad de mogelijkheid in dit land... dat je, als je echt een hele type zak hebt om je mond... en ik heb dat ja. natuurlijk zelf meegemaakt vroeger... Uh, dat je kapot geprocedeerd kan worden. Maar uh, dat in dit geval is dat, geen, dat op mee, geen enkel moment aan de, de orde geweest. ja hebt dat gemaakt met Nina Brink, hè? Ja, dat is uh, alweer. Acht jaar geleden. Ja. ja, nou ja, dat is nu uiteindelijk eens een strijd begraven. Maar dat is een uh, forse opgelopen. Ik bedoel, je zat toch nog wel eens gedacht: heb, uh, heb ik nog wel een paar schoenen die van mezelf zijn? Ja, nou ja, dat letterlijk hè. ik. heb het op een gegeven moment beslag gelegd op, op alles wat ik had. En, uh, maar, uh, nou, kijk, je moet niet vergissen, inderdaad. Zo'n zo juridische procedure kan enorm in, in het papier lopen. Dus als je iets hebt uh, tegen of een partij jou uh, gaat dagen. Uh, dan, uh, ja, je, je moet dat gewoon een jaar en, het recht werkt ook traag. Je moet je wel blijven verdedigen. Je moet advocaat inhuren. Dat kan het echt zomaar in vele tienduizenden euro's lopen. Dat is, voor een partij als the Money is dat heel erg veel geld. Nou ja, en als het beslag ja. gelegd wordt, dan kan je helemaal uh, niet meer bewegen. Nee. Nou, in het geval moet dan. Dat is, dat is sinds die zaak trouwens. Is dat er is een kleine aantekening in de wet gekomen. Dat dat niet zomaar meer kan. Oh, is dat is mijn. Ja, nee, dat is echt waar. Dus je kunt niet zomaar meer met een, een, een vordering, een schadevergoeding... beslag laten leggen. Maar mo ja. moet, moeten jullie het hebben van mensen die zich abonneren op jullie platform... Nou, ja, dat is waar wij van leven. Dus het is uh, en donaties. Uh, en, uh, en dat is eigenlijk, ja, Godkrant. God, de, de, de, de, we doen dat eigenlijk ook, hè, Abonnees, maar uh, er zijn nog wat advertentieinkomsten, maar uh, wij leven volledig van, van, van betalende leden. We hebben geen advertenties op de site. En uh, ja, dus dan uh, is het heel erg belangrijk dat, uh, dat die mensen dat uh, belangrijk vinden dat je dat doet. En, en dat ze dat ook. Uh, dat er ook meer bij komen. Dat heeft die zaak wel veroorzaakt. Het was voor ons echt wel een doorbraakjaar in die zin. En nou ja. deze prijs misschien ook? Ja, nou het is ook heel fijn. Het gewoon, ja, kijk, voor ons is het natuurlijk super tof om, dat, om die erkenning te krijgen. En, het, en ik vind het heel tof voor, voor het hele team. Uh, dat je in staat bent als platform, dat je op die manier een, uh, met z'n allen een, een impact kan maken. En, uh, weet je, dus het is echt een enorme opsteek. Werd er tijdens die prijs nog iets gezegd over uh, het principiële uh, karakter van, van deze prijs... om aan een platform zoals jullie te geven? Want het is volgens mij wel een statement... Nou, daar is niks over gezegd. Uh, nee, dat is echt... nee, ze hadden meer platformen. En ik ben nog freelancer ook. Hè. Ja. Um, ja. Dat, dat, dat werd wel genoemd dat, aan het eind. En toen dacht ja. ik ook van we hebben gewonnen. Maar er werd niet echt. Nee. Nou, er stond stand in het juryrapport... Behalve dan goed journalistiek handwerk... met tussen de regels door een rake schets... van een man die misbruik maakt van zijn positie en charme. Het crossmediale dossier bestaande uit onder meer een videoverslag en podcast... met verantwoording van de journalistieke werkwijze... wordt zeer overzichtelijk gepresenteerd. Dus de manier waarop jullie het brengen wordt ook uh, meegenomen... dan in zo'n beslissing ja. om jullie zo'n prijs te geven. Ja. Dat, wordt, ja, dat hoort er tegenwoordig bij. Het is niet alleen maar meer een krant een stukje papier... wat je op de deurmat aantreft tegenwoordig. Dus dat is ook wel weer mooi. En ja, wat ik zeg, er waren ook twee hele andere goede, prachtige projecten... waar we die genomineerd waren. Dus we waren, weet je, dat is ook wel heel tof dat je dan daar gekozen wordt. Ja. Waar ben je op dit moment mee bezig? Ja, maar daar kan ik natuurlijk niet heel veel over zeggen. Nee. Ja, ja. Nee, nee. Met biathlon. Nee, ja. De misdragingen van biathlon-atleten. Nee, Doping uh, bij de biatlon Komt misschien nee, ook voor. Er, er, er ja. zijn we, zijn, we gaan het komende jaar met hele mooie projecten komen. En daar zijn we nu natuurlijk vol al mee bezig. Maar wat heel belangrijk is, we, hebben, we zijn volgens mij een redactie aan het uitbreiden. Er komen echt meer mensen bij. Uh, Kim gaat uh, weer veel meer. Doen maar voor is dit vol te houden, Erik? Het lijkt mij geen man die dit. Ja. Nee, dat is. Wel, nou, kijk. De echte echt zware tijd uh, ligt achter ons. Uh, we hebben nu inmiddels uh, 7.000 leden en we gaan doorgroeien. Uh, dus dat betekent echt dat er gewoon... Uh, mensen zijn die het mogelijk maken dat wij meer van deze journalistiek maken. Hoe meer mensen erbij komen, hoe, meer dat, hoe beter dat kan. Uh, en we hebben, ja, maar goed, ik, een paar jaar geleden was het nog echt zo dat ik uh, momenten had... dat uh, niet we niet wisten hoe we de volgende maand uh, ja. de rekeningen moesten betalen. Dus, dat, uh, dus ik heb die nacht wel meegemaakt dat ik uh, wel eens wakker werd. Badend in het zweet. Is Nina van... Brink nu een uh, lid en sponsor? Uh, <lacht> <lacht> <lacht> ze is inderdaad lid geworden trouwens. Maar, een paar maanden geleden, echt, ja, ja echt. Maar ze is geen sponsor. Nou, maar het okay. Zeker zin nou, eigenlijk wel. Iedere lid is een sponsor. Oké. Okay. Okay. Nou, mooi gevestigd U hoorde de journalisten van het jaar. Kim van Keeken dus en Erik Smit van online onderzoeksplatform. Follow the money. Zometeen zijn we bij u terug met uh, een boek van Bas Steeman. Wim Hazeukomt, de biograaf van Luciebert. En Onno Blom gaat ook met hem praten. En wij ook. En dan gaan we ook nog genieten van zang uit de opera Antigona. Dat gaat over Antigone. Sophocles. Nou, tot zo. NPO Radio 1. De taalstaat is toen niet. De taalstaat is toen wel. Luister naar de exclusieve podcast met de taalstatus van columniste Sylvia Witteman. Met daarin alles wat zij mooi vindt aan taal. Abonneer u in uw podcast-app of ga naar Radio 1nl slash de taalstaat.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 Een restaurant openen? Of een eigen cryptomunt op de markt brengen? Over sommige dromen moet je iets langer nadenken. Maar niet over de Sailed pizza. Want met Sailed Private Lease rij je al vanaf 249 euro per maand... in de beste Sailed pizza ooit. Zonder gedoe, zonder verrassingen. Ontdek hem nu op Sailed.nl Speksevers hoor 4. Bij spekzavers krijg je toch oude modellen? Of, of slechte kwaliteit, hoortoestellen?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 NPO Radio 1